Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. De burgemeester van Amsterdam is bang voor spontane feesten. Nu er voorlopig geen coronaregels worden versoepeld, maar er wel dingen als Koningsdag en het mogelijke kampioenschap van Ajax aankomen, maakt burgemeester Halsema zich zorgen over grote groepen die dat gaan vieren op straat. Want georganiseerde kampioensfeesten zitten er niet in. Wij voeren natuurlijk het Rijksbeleid daarin uit. En dat ja. handhaven wij. En dat zullen wij. Ik kan natuurlijk wel pleiten bij het kabinet om meer mogelijk te maken. Maar als het kabinet anders besluit, dan voeren wij het Rijksbeleid uit. Ze hopen, hopen dat mensen, ook al is het mooi weer, toch nog echt geduld hebben. En zich ervan bewust zijn dat corona nog steeds flink heerst. Acht mensen die op de testvakantie naar Rodos zijn, moeten in quarantaine. Gisteren kregen alle 188 vakantiegangers en reisleiders weer een wattenstaafje in hun neus voor de terugreis. Bijna iedereen testte negatief, maar vier mensen moeten vandaag opnieuw, omdat er geen uitslag gegeven kon worden. Uit voorzorg zitten zij en hun kamergenoten nu allemaal apart in quarantaine in een aparte vleugel van het hotel. Een rondje fietsen door Giethoorn kan vanaf Koningsdag niet meer. De toeristische trekpleister is net als vorig jaar bang dat het er veel te druk wordt als het weer mooier weer is. Fietspaden worden afgesloten zodat iedereen genoeg afstand kan nemen. Afgelopen zomer was het zo druk dat ook de grachten afgesloten werden voor toeristen. En een Lamborghini-verhuurder durft zijn wagens even niet meer uit te lenen. Woensdag crashte een gehuurde sportauto van hem op de rondweg in Dordrecht. De witte wagen is totaal los. Schade 2 ton. De huurder moet dat binnen een maand ophoesten. Verhuurder Danny is wel geschrokken. Het moment van het ongeluk, met 230 km per uur nog, is gemeten. En dat is heel erg hard. En dat de bestuurders er leven vanaf zijn gekomen, vind ik ook echt heel erg bijzonder. Danny heeft nog twee Lamborghinis voor de verhuur, maar die blijven voorlopig even binnen. Ik een beetje van de situatie om die auto's nu nog weer mee te geven aan mensen. Ik moet weer eventjes vertrouwen krijgen om het weer te durven. Het weer nog, zon en wolken wisselen elkaar af. Het blijft droog vandaag en het is 12 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland is de N99 den Helder den Oever... in beide richtingen dicht tussen de aansluiting met de N240 en Hippolytus -Hof. Dat heeft te maken met onderzoek naar een ongeluk eerder vandaag. Tot zover de verkeersinformatie.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 naar Zandvoerder Zandvoort met Mario Zandvoort. Waar de lente officieel haar intrede heeft gedaan, houdt een relatief onbekend griepvirus. dat is overhoest vanuit Oost-Azië de gemoederen bezig. De kranten raken er niet over uitgeschreven. Terwijl door de Nederlandse overheid, de Koninklijke Luchtvaartmaatschappij, de hand boven het hoofd wordt gehouden, hebben deze reizigers minder geluk.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 Goedemorgen luisteraars en welkom bij een nieuwe aflevering van Zaltvoort...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 In, over the day. The re-shuffle I live the night. Open the daily shop. Open the daily shop. Open the daily shop. Re-shuffle in the night. Three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 met me gaat vissen, je vrouw is u misschien vrij. Ik zou die sport voor geen geld willen missen, vrouw wat die liefhebberij. Wil u het hangelen zonder mankeren, vlug op gunstige voorwaarden leren? Trouwens, zal u zich laat zien bij de sloot? Spreu de visjes verliefd in uw sloot, meisje, ga je mee? Pissen. Goed,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 If you buy a new moet move the zijn.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 Wat eens moeder zegt hij lachen. Ik praat mijn jongste zoontje mee Even later hoort ze duidelijk Oh hoe lief dat tabé dat Maar dan wordt het machtig. Zachtjes fluistert zo heer Dank dat ik dat heb mogen horen En dan valt ze weenen neer Hallo? Bandel? Ja moeder hier ben ik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 Als we ons verloven en je vraagt, ben je trouw, zeg ik nooit tegen jou een beetje.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 Ze dronk veel champagne en liep in de regen naar huis in een wilde galop En kwam van de regen al ras in de kerk waar zij huwde met veel pracht en trouw Maar zie na een weinig ging hij aan de Op Slag en met drank zocht hij elders een proost Vries zij achter alleen met haar brood Meisjes, onthoud de moraal van dit niet. Hou wel van de liefde, maar trouw liever Vlug en kordaat met de man van je keus Dan neemt het noodlop je nooit bij De mantel der liefde die glans als vermist Dus doe je best, het gaat toch altijd Want als je let op de stem van je hart Dan gaat je niet te steeds over rozen Al deze.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 Want het mensdom, dat kent geen genade Voor een die eens iets heeft misdaad En hij blijft voor de duur van zijn leven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 En ik de heik, dank u, majesteit. Want, want de, de mens.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 Zit jou zo op de dansvloer staan, denk ik als jij staat te praten.